Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tranen van geluk bij de ethosmedewerkers. Ze krijgen er na hun actie 10% meer loon bij. Vanochtend trokken 20 werknemers van de drogisterijketen uit het hele land naar Zaandam om ballonnen uit te delen aan het bestuur. Hiermee eisten ze een beter cao en dat is gelukt. Lieve collega's, we hebben enorm goed nieuws. Uh, ja. Dankzij jullie allemaal dat jullie vanmorgen ons gesteund hebben. Uh, dat heeft de directie... Nou, geraakt. En wij zijn eruit gekomen met 7% per 19 juni en 3% per januari 2024. Voordat het de afspraken helemaal definitief zijn, zal er nog wel gestemd moeten worden door de FNV-leden. De voorzitter van de Eerste Kamer blijft de voorzitter van de Eerste Kamer. Jan-Antony Bruin van de VVD solliciteerde opnieuw op zijn baan en is net herkozen... Bruin kwam vorige week in het nieuws omdat hij een hork zou zijn tegen zijn medewerkers. En hij zegt nu daaraan te willen werken. Ik ben daar als voorzitter persoonlijk bij betrokken. Dat is mijn voorzitterschap. Dat is ook de cultuur die ik nastreef. Een open cultuur waarin je met elkaar communiceert. Over de grenzen van fracties, over de grenzen tussen de ambtenaren en de politici. En als daar dus iets misgaat, dan raakt mij dat inderdaad persoonlijk. Bruin kreeg bijna 20 stemmen meer dan zijn PvdA-concurrent. En nog geen plannen voor volgende week dinsdag. Dat dacht Lana Del Rey ook. Ze is in Europa voor wat festivals en heeft nu ineens een paar shows toegevoegd. Waaronder eentje in de Ziggo Dome. En Lana, als je luistert, het concert begint om 8 uur. Afgelopen weekend begon ze zo laat aan haar show op Festival Glastonbury... dat ze niet voor 12 uur s'nachts klaar was. Ja, en dan moeten de boksen daaruit. Toen ze haar grootste hit Videogames had ze nog niet gespeeld. Dus ging die a cappella. De laatste keer dat Lana Del Rey in Nederland was, is tien jaar geleden. En kaartjes kun je vanaf vrijdag kopen. Heb ik nog wat weer voor je? Vanavond valt er in het westen en het zuidwesten wat regen. En die trekt daarna naar het noorden toe. Morgen eerst ook nog een putter. Later droogt het wel op en wordt het zelfs zonnig bij zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De file is met de meeste vertraging in onze, onze regio. A5, Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer met een kwartiertje op onthoud. Een dikke een uur vertraging op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velsen. Opruimwerkzaamheden zijn twee rijstroken. Dicht nadat de slagboom bij de brug over het zijkanaal C is aangereden. Omrijden doe je via Amsterdam en Zaanstad. Over de A10 en de A8. Want de vertraging is ruim een uur. 10 minuten op de A10. Vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Bij Durgerdam. En op de N 208 en ze bij IJmuiden 2 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. He. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de muziekboulevard.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 Een droom die naast me ligt. kijk maar en trek Eén keer in de zon dat tijd komen dromen Jij wilt me één ding beloven Laat me nog lang in mijn dromen geloven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 we vieren, ja, vieren het leven. Es pura la pari una sola, vive la, la moda. Con el tiempo aprendí quién soy yo. Oh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 The. So so so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 Het ministerie van Economische Zaken wilde twee jaar na het neerhalen van vlucht MH17 de banden met Rusland weer herstellen. Het onderzoek van de NOS blijkt dat het bedrijfsleven druk uitoefende op het kabinet om zwaardere sancties tegen Rusland te voorkomen. Jan-Antony Bruin blijft voorzitter van de Eerste Kamer. Bij de verkiezing versloeg de VVD'er de enige tegenkandidaat, pvda Meili Vos, met 44 tegen 26 stemmen. Er waren vier blanco stemmen. Het weer vanuit het westen raakt het bevolkt. Het is 20 tot 23 graden en vanavond volgt lichte regen die trekt van west naar oost. Zie FM, maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, radio. Ben naar Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie <Z3> FM, 24 uur per dag. Hete zomer. Top-notch freak, act like I'm a treat when a dog see me Like a thief in the night it like she stole my green Got me walking off the scene like a hole in my jeans, no jeans. over to de zet van zon.